Misschien kunnen de dieren in het bos ons wel helpen met het zoeken van de brieven. Zo kan het feest toch doorgaan.